Jon van Kamp met het Internationaal. De omvang van de brand in het Amerikaanse natuurpark Yosemite is de afgelopen weekend meer dan verdubbeld. Inmiddels is zo'n 260 hectare bos in rook opgegaan. Vrijdag was dat nog zo'n 100 hectare. De beroemde sequoia's zijn volgens nog onbeschadigd, zegt een woordvoerder van het park tegen persbureau Reuters. Sommige van die reuzenbomen zijn al meer dan 3000 jaar oud. Ongeveer 1600 mensen zijn geëvacueerd uit het gebied. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Justitie wist ervan dat Ridwan Taghi vanuit zijn cel in de EBI... communiceerde met de buitenwereld, mede dankzij een tip van de FBI. Dat schrijft NRC. Volgens de Amerikaanse Veiligheidsdienst kon hij dat doen... omdat één of meerdere bewakers waren omgekocht. De contacten waren er al voordat zijn neef Youssef hem regelmatig bezocht. Die optrad als een advocaat. Later werd hij aangehouden omdat hij ervan verdacht wordt boodschapper te zijn van Taghi. Het OM zegt tegen NRC dat er aanwijzingen waren dat Tachi contacten onderhield met de buitenwereld. Maar dat onderzoek daar nooit hard bewijs voor heeft geleverd. Steve Bannon, de voormalige adviseur van president Trump, wil toch verschijnen voor de commissie die de bestorming van het kapitool op 6 januari vorig jaar onderzoekt. Het is nog niet duidelijk wanneer en onder welke omstandigheden Bannon komt getuigen. Zelf wil die graag in het openbaar worden gehoord. Eerder weigerde die te getuigen. Die weigering kwam hem in november op vervolging te staan, weer eens minachting van het parlement. Daarvoor moet hij later deze maand voorkomen. Bij metrostation Koolhaven in Rotterdam is afgelopen avond een man doodgeschoten. Hulpverleners hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Er zijn meerdere schoten gehoord. Getuigen zeggen dat na de schietpartij een donkere auto wegreed. Over de toedracht en de identiteit van het slachtoffer is nog niks bekend. Het weer. Vannacht langzaam meer bewolking. Het koelt af dan gaat het of 13. Overdag eerst nog bewolkt, maar later geregeld zon. Het wordt 21 graden op de wadden tot 25 in het zuiden. Dit was het NRS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Zf Met nu de nacht. What's wrong? I've had a little time, I still love you.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 Voor ze kijken in janken Het werd tijd dat zij bewees Voor zichzelf aan de wereld Dat niemand sterker is Ook al zien ze de ziekte Nou dat is hun gemis Ze is verder dan ooit Ook al is er iets kapot Hoe ze vecht, hoe ze lacht Tegen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 Nou dat is hun gemis Je bent verder dan ooit Ook al is er iets kapot Hoe je vecht, hoe je lacht Tegen de klippen op En als je kijkt nu in de spiegel Weet dan nog steeds dat jij de mooiste bent van allemaal In het held zal nooit verliezen En dat is wat je bent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 Make up your mind, or won't you tell me? Does that come to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 Zo'n grootste.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 Zijn. Stel jezelf de vraag, ben jij niet veel meer waard? Om de lippen stift op zijn Oh. Want ik zie het op zijn kraag oh, zijn... staan, schat. Maar jij bent veel meer waard dan dat. Ik zie het op zijn kraag staan, schat. Maar jij bent veel meer waard dan dat.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 voor stap, dag voor dag, één voor één. You're in love How wonderful life can be Just the way that you are